De Deense zangeres was bij de boekmakers al de grote favoriet. Azerbaijan werd tweede en Oekraïne derde. Aan de finale in de Zweedse stad Malmö deden 26 landen mee. Anouk trad als dertiende op. België was het enige land dat haar de maximale score van 12 punten toekende. En Nederland had ook 12 punten over voor België.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 In Frankrijk is een man aangehouden die volgens de politie betrokken was... bij de schietpartij in Toulouse, waarbij vorig jaar zeven mensen om het leven kwamen. De man van 25 wordt ervan verdacht dat hij de schutter, Mohamed Mera... heeft geholpen bij het stelen van een scooter die bij de schietpartij werd gebruikt. Mera doodde in maart vorig jaar drie Joodse scholieren, een rabbijn en drie militairen. En hij werd zelf doodgeschoten door een arrestatieteam. Zijn broer zit ook nog vast op verdenking van medeplichtigheid. De NVWA heeft een groot aantal type sfeerhaarden op bioethanol uit de winkel gehaald. De branders kunnen omvallen, ze lekken brandstof of zijn niet voorzien van duidelijke waarschuwingen. Bij onderzoek door de Voedsel- en Warenautoriteit werden 18 verplaatsbare tafelhaarden onderworpen aan een aantal tests. En geen enkele haard was helemaal in orde. Het weer opklaringen en droog met minimaal rond de 8 graden. Overdag flink wat zon. Middagtemperatuur 19 tot 23 graden, maar aan zee wat koeler. In het zuiden, s middags en s avonds, kans op enkele stevige buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry. Maar hij zit al de hele avond in mijn hoofd. Je luistert naar Radio 1 en Nachtbrakers. En het, uh, ja, het was het de avond van het Songfestival. Het was spannend, maar toch ook fijn. En om, om half één was pas de uitslag. En ik dacht van, ik wil nog eventjes napraten over hoe jij het vond. 0801121. Ik heb de hele avond uh, gekeken... En nou ja, wat ik al zei, ik, ik vond het ook nog leuk. <laughs> Afgelopen dinsdag hadden we de halve finale gekeken. Want uh, nou ja, onze Anouk stond erin. En ook vanavond gekeken. En ik heb me echt daadwerkelijk kostelijk vermaakt. Want die rare pakjes, die overtreden optredens, gekke dansjes. Bonnie Tyler, die ook nog meedeed. En een gast in een hele grote rok die dan heel hoog zong. En een andere vrouw weer in een rok die opsteeg en waar lichten op waren. 0800-1-1-2-1. En uh, ja, ik zat dus lekker uh, samen met een vriend zat ik op de bank... En uh, dan hoor je dit zo een beetje op de achtergrond. Uh, dit is trouwens uh, Oekraïne die je hoort. En het fijne aan het Songfestival is dat je heerlijk kan klagen. En het fijne aan het Songfestival is ook nog eens dat er heel veel mooie vrouwen aan meedoen. Eerlijk, het oog wil ook wat. Hoe dan ook, wij zaten lekker. En uh, dan klets je een beetje over wat je allemaal ziet. En natuurlijk ook over, over onze Anouk. En dan hoor je ook nog wat commentaar op de achtergrond van uh, Jan Smit en uh, Daniel Dekker. En ja, het was een lange zit. Het was een hele lange zit. In totaal 26 optredens van ongeveer 4 minuten. Nou, tel uit je winst. Ongeveer anderhalf uur naar, naar zingende mensen uit de heel Europa zitten kijken. En uh, ja, ik zei het er net al, die gast uit Roemenië... Gewoon een man met een baard en die dan een jurk aan had en heel hoog zong als een soort operazanger. Nou ja, uiteindelijk zaten dan alle optredens erop en uh, nee, dan hoorde je dit een beetje zo op de achtergrond terwijl we nog uh, lekker zaten nog een sigaretje opstaken. En uh, toen mochten er 39 landen, nee 39 landen mochten er stemmen. En op een gegeven moment trek je dan gewoon ja, nog maar een biertje open, want je zit daar. En uh, het was toch wel leuk om te zien hoor. Onze Anouk ging redelijk, het linker rijtje. Maar Denemarken ging hard, echt heel hard. Zo hard dat ze er zelfs met uh, de winst van doorgingen. En de Netherlands werden negende. Maar dat lieve Deense meisje Emily, die won. En terecht, want dat vlijtdeuntje, ik zei het al, tararana, tararana, tararana, krijg je niet meer uit je hoofd. Wat vond jij ervan? 0801121 het Songfestival. Even gewoon nog lekker napraten over of ja, Anouk het goed deed. Of Denemarken terecht de winnaar is. En hoe vond je weer die vriendjespolitiek met het stemmen? Want dat is ook altijd verschrikkelijk. 0801121 nog eventjes napraten over het Songfestival. En tuurlijk, ik moet het ook gewoon doen. Ik moet gewoon de winnaar draaien. Emily de Forest met Only Teardrops. Oh, en dat fluitje. Oh... Sorry, dit krijg ik de hele nacht niet meer uit je hoofd. De winnaar van het Songfestival 2013. <tied> Applaus, hoor. Thank you so much. De winnares van het Eurosongfestival 2013. Dat was uh, Denemarken. Emily de Forest met Only Teardrops. En uh, 0801121, Nog even napraten over het Songfestival. Echt niet tot vijf uur, hoor. Dat wil ik niet aandoen, maar ik ben er nogal vol van. Ik heb uh, de hele avond gekeken. En uh, ja, ik, ik, vond het, ik vond het gewoon oprecht wel leuk. En moet je het wel een beetje leuk voor jezelf maken. Ook Wat ook trouwens heel erg helpt bij het Songfestival kijken... is een beetje op Twitter volgen. Want iedereen op Twitter is er heel druk mee. En uh, ja, ik vond het wel leuk hoor, het Songfestival. Wat vond jij ervan? Wat vond jij van Anouk? Ze deed het wel goed, hè? Negende is ze geworden. Met in totaal 114 punten en haar liedje Birds. En uh, nou ja, op één is dus Denemarken, twee Azerbeidzjan, drie Oekraïne, vier Noorwegen, vijf Rusland... zes Griekenland, zeven Italië, acht Malta... 9 nou ja, Nederland en uh, nummer 10 was Hongarije. En het is altijd wel leuk om ook te zien. Die stemming, die loopt natuurlijk ook niet helemaal koosje. Of althans, hij gaat waarschijnlijk wel gewoon echt. Dus dat het zo allemaal volgens de stemmen gaat en niet dat het wordt bedacht. Maar de buurlanden, die stemmen natuurlijk alleen maar op elkaar. Dus dan heb je, uh, nou ja, Moldavië. Nou, eigenlijk de hele Oost-Europese blok. Wit-Rusland stemt natuurlijk op Rusland en Litouwen doet het ook nog eventjes. Het is natuurlijk allemaal best wel in dat opzicht doorgestoken kaart... En ik heb eventjes gekeken van wie Nederland nou punten kreeg. Nou ja, 12 punten van België, onze zuidenburen. We doen precies hetzelfde, alleen hebben we iets minder vrienden. Zoals de, de Oost-Europese landen. Van Denemarken kregen we 10 punten, van IJsland kregen we 8 punten. Zweden kregen we ook acht punten, nou ja, Oostenrijk. En dan zie je ook wel, als je even nagaat, België, buurland, Denemarken, nou ja, Noord-Europa, IJsland, Noord-Europa, Zweden, Noord-Europa, Oostenrijk... Midden-Europa. Het is ook een doorgestoken kaart een beetje allemaal hoor. Iedereen helpt elkaar een beetje. 0800 1121. wat vond jij ervan? Vond jij het uh, ja, ook een beetje raar om naar te kijken? Een beetje doorgestoken kaart? Of heb je gewoon stiekem, net als ik, wel zitten genieten? 0800 1121 ik Praat nog eventjes mee over het Songfestival vandaag. En ook als je het niks vindt, hè, je mag gerust bellen. Ook als je zegt van, oh, verschrikkelijk, wat doe je? 0800 1121. Rol op radio 1 hoor. The Monday fun of the Rolling Stones and doom and gloom BNN Radio 1 Thank you for the wonderful show Thank you for this great show we really enjoyed it Thanks for the amazing show I would definitely marry you Thank you for this amazing and beautiful show that you made tonight Nachtbrakers Frank van der Lende ja, dankjewel. Dankjewel voor, de, voor alle complimenten over mijn radioprogramma. David, goeienacht. Goeienacht. Dat was even een knal die ik doorhoorde. Goeienacht. Ja, maar het ging helemaal goed hoor. Het Songfestival. Kom maar. Ja. Brand maar los. Ja, Ik heb er dus van genoten. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik heb, ik heb een heel groot deel van de nacht genoten. Ik vond Anouk oprecht heel goed. Absoluut. Omdat ik het, omdat ik, omdat ik, omdat ik het niet eens een topnummer vond. Ik vond het echt prachtig zond. Maar dan, uh, ik, ik was met vrienden en we hadden hapjes en drankjes en we waren lekker aan het kijken. En dan kom je bij die puntentelling en toen ben ik me toch wel oprecht echt aan me ergeren. Het duurde eigenlijk. ook. Ja, maar waar erg je aan? Ik ergde me vooral aan dat het heel erg lang duurde. Want je had ook wel bijna veertig landen die mochten stemmen. Ja, nou wat, wat ik vooral heel vervelend vond was, weet je, je hoort altijd wel van uh, vriendenpolitiek en wie en stemt op die. En dan zitten we er een keertje bij en dan ga je er ook echt op letten. En dan is het ook gewoon zo, weet ja. je wel? En dat vond ik heel jammer eigenlijk. Het was heel erg inderdaad. Ja, wat ik er net al ja. zei, heel Oost-Europa stemde op elkaar. En wij ja. hebben dan niet zoveel vrienden in Europa, kwam ik achter. Ja, nou, nou ja dat nog niet eens zozeer. Maar meer gewoon dat dan Armenië op, ja, noem maar willekeurig, oost ging stemmen. Wat gewoon echt niet goed was, maar dat ja. lag er dan naast. En uh, ja, dan, dan, dan strijd je een, een, een verloren strijd. Sommige, sommige landen zeiden ook ja, en natuurlijk gaan de twaalf punten naar ons buurland Rusland. Ja, en dan dacht ik ook van ja, dan leg je het er nog. Het is al duidelijk en dan leg je het er nog dikker, dikker bovenop. Ja, nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk ook Oostrijf gewisseld met uh, België. ja zo, zo gaat het nou, helemaal. Maar dat was toch. Ja... Ja, ja, jammer of zo, want Anouk had wel ik, hoger verdiend, van ik. Ja, nu, ze was nu nummertje 9. En, maar ze zong wel echt mooi. Het was wel ook, en dat was slim, ze zong gewoon iets heel anders dan al die opsmuk ja. met lichten en dansen. Zij stond daar gewoon heel mooi te zingen. Swa. Ja, ja. ja dat, was, uh, dat deed ze hartstikke goed. Ik was ja, trots, nee ik was niet trots, ik, ik vond het heel mooi in ieder geval. Ja. En kijk jij, uh, heb je voorgaande jaren ook gekeken? Want ik niet, ik heb nu echt gekeken voor Anouk. Ja, ja, precies. Ik heb de voorgaande jaren wel steeds even gekeken naar de, de eerste halve finale, weet je wat de Nederlandse hinder Nou ja, we kwamen er steeds niet door. Nee. En uh, dan haakte ik bij de finale wel af, maar niet... Uh... Ja, we waren echt met vrienden en we hadden hartjes en drankjes in huis gehaald. Dus we hebben nu wel echt <laughs> de hele zit uitgezeten. Je hebt er echt een avondje van gemaakt. Ja, nee, maar echt, het was ook heel gezellig. Het ja. was een soort nationaal TV-slash-witteravondje zo. Maar dan ben je nu, uh, ben je, is eigenlijk een beetje de afterparty voor jezelf begonnen. Na het songfestivalfeestje? Nou, ik ben net thuis en ik, ik zit nog radio te luisteren. Ik, dacht, ik bel even op. Heel goed. Ja. Hé, hey, dankjewel voor het uh, bellen, David. En, uh, en de volgende keer... Uh, ja, ik ga wel weer voor de buis zitten, hoor, met het Festival ja. volgend jaar. Ja, ik bel je volgend jaar weer. Heel graag. Oké. Okay, Fijne dag. 0800 1121 daar belde David mij op. En uh, nou ja, hij heeft dus lekker gekeken. Hij heeft er een feestje van gemaakt. Eigenlijk een beetje wat ik ook heb gedaan. Gewoon oh, lekker biertje erbij, wat vrienden om je heen. En gewoon kijken en ook een beetje klagen. Het is natuurlijk ook lekker over die vriendjespolitiek met het stemmen. En over Anouk, die het gewoon echt heel erg goed deed. Wat vind jij, 0801121. Deed Deden het goed op het Songfestival? En wat vond je van... Uh, ja, het krijg het maar niet uit mijn hoofd, joh. Die uh, Roemeense man die dan een jurk aan had... maar dan ook heel hoog stond... en dan uh, met een hele hoge soort opera-stem... dan zijn liedjes zong. 0801121. You woke me up. I've been sleeping too long. And it's starting to dawn. Singel van uh, Douwe Bob. En ik vind hem echt heel erg leuk. You don't have to stay. Goeienacht. Je luistert naar Radio 1. Nachtbrakers. En ik wil nog even... Ik hou er echt zo meteen over op. Ik ben er zelf nu ook wel een beetje klaar mee. Ik heb er ongeveer vier uur naar de tv naar moeten kijken. En uh, ik heb het er nu ook alweer uh, nou, een dikke twintig minuten over. Het Songfestival. Ik vond het dus gewoon voor het eerst van mijn leven echt leuk. Vroeger keek ik daar wel eens met mijn ouders. En dan zaten we dan voor de buizen en dachten van, ja, ja, ja, ik geloof het allemaal wel. Komt ook door Anouk, denk ik. Ik denk dat Anouk het ook wel wat cooler heeft gemaakt. Cooler, rockchick, tatoeages en, en gewoon een mooi liedje. Geen raar liedje, zoals we hebben ooit treble gestuurd ook. Die ging dan een beetje op, uh, op, op, op, op trommels lopen, ja, trommelen en <laughs> erbij zingen. Vond ik helemaal niks. Maar Anouk, stoerwijf stoerliedje. stoer liedje. Nou, dat was gewoon, was gewoon, was gewoon leuk. Klaar, dat was het. Ilan, goedenacht. Goedenacht Frank Hey, heb jij gekeken? Uh, nee. Sorry. Nee, dat is helemaal niet erg. Maar, maar... Oh. Nee, want ik, ik heb het nog even over het Songfestival. En een beetje, nou ja, napraten. Maar wat ik ook zei, ook als je... Je kan het ook vreselijk vinden. Want ik vond het tot... Voor kort ook vreselijk. Tot op deze editie. Want eh, jij vindt het vreselijk? Heb je daarom niet gekeken? Uh, ja. Eigenlijk uh, daarom wel, ja. ja. Ja, het is ook niet... Het is, ja, het is ook... Het is een beetje raar. Maar waarom vind jij dat niet leuk? Nou, het is... Nou, ik, ik, ik ben nog zelf maar 22 hoor, dus, uh, dus uh, ik kan overdrijven. Maar vroeger was het leuker, <laughs> in, de, in de jaren zeventig, wanneer je alleen maar uh, de West-Europese landen had toen in de tijd. Yeah. Maar uh, nou, nu heb je uh, uh, Moldavië, Montenegro, echt wel echt. Roemenië. Het lijken wel, ja. Ja, wel echt een dertigtal aantal landen die, die eraan meedoen. Dus dan is het sowieso al een hele lange zit. Absoluut. En uh, ja, die, die liedjes zelf vind ik eigenlijk ook niet echt knallend. Als je, als je kijkt naar vorig jaar met Joan Franca, daar hebben we treble gehad in 2005 was het volgens mij. Uh, ja, ja, en, uh, uh, het Silia Rombli hebben we nogal gehad ook. Ook nog, ja. ja nou ja, dat, dat is sowieso niet muziek waar ik naar luister. Maar ja, het grote publiek wel. Ja. En dat maakt het Festival denk ik zo groot ook. Maar heb jij het liedje De Winnares gehoord, of niet? Uh, nee. Ja, dat Denemarken is de, was het? Ja, dat is Denemarken. En dat was toch wel een, een, leuk, uh, een leuk liedje. Want het, is, het zit... Ja, het is een beetje... Vorig jaar won dan uh, Lorene met Euphoria. Ja, met Euphoria, klopt. Ja, was, dat, was, dat, ja dat was ook dat, best een dat, leuk dat, liedje. Ja, dat klopt. Nu je het zegt, dat klopt eigenlijk wel. Want ik verbaasde me erover dat... Uh, dat Euphoria-liedje uh, vorig jaar winnaar was. Want dat wist ik helemaal niet. Want ik, ik heb hem best wel vaak op uh, 3FM en uh, andere radio's. Radio 1 heeft hem ook gedraaid, hoor. Nou, ja, dat bedoel ik nou. Heel eventjes de winnaar van vanavond. Ik heb hem al helemaal aangedraaid in de uitzending. Maar even, kijk, dit stukje eigenlijk meteen vanaf het begin al. Dat fluitje, dat gaat in je hoofd zitten. Oh ja. Nou ja, en dan gaat zingt zij. Dat is echt best wel een leuk liedje, maar dat fluitje. Dat gaat echt in je hoofd zitten. Oké, okay, uh, nou, we, we zullen het wel horen op Radio 1, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja, ja, nou, hij is nu al anderhalf keer gedraaid. Ook? Nee, ik heb hem al gedraaid, joh. Maar stel, volgende week. ga je hem dan nog een keer draaien? Nou, misschien wel. Misschien wel. Ik heb hem nu alleen in de live-uitvoering van vanavond van het Songfestival. Dus dan wil oh, ik hem ja. eigenlijk wel officieel single, maar ik neem aan dat hij wel uit wordt gebracht. Ja. Maar ik vond dat... Ja, nou ja, als... ja. ja, maar uh, het liedje kan misschien wel leuk zijn. En misschien zou ik mijn mening kunnen draaien na, na vorig jaar en dit jaar misschien. Maar ik vind het nog steeds eigenlijk, ja, volgens mij verdienen ze daar echt miljoenen euro's aan, aan dat hele Songfestival gebeuren. Dus, uh, ja. Voor jou hoeft het niet. Voor mij, voor mij hoeft het niet, nee. Nou, dan hou ik er ook over op, Ilan. Ik wil dat gewoon nog even op Radio 1 erover hebben. Maar uh, na, ja. na 25 minuten is het al mooi geweest. Songfestival sluit ik bij deze af. Dankjewel voor het bellen. Ja, geen dank. En uh, een, een, een fijne nacht gewenst nog. Ja, hetzelfde Frank. Doeg. Doei. Oké, okay, ik heb het beloofd aan Ilan. Ik hou er nu over op. Het Songfestival is klaar. Gewoon helemaal klaar. We gaan even goede muziek draaien. Dit is JB Meijers met Grace. Mooi is dit. Speelde donderdag in de Paradiso. Dat is ook heel vet. some J.B. Meijers en Grace. Oh, dat was niet de goede. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Ja, daar luister je naar. En uh, ik heb, ik heb, het is klaar. Het is inderdaad klaar, dat hele Song Festival. Ik hou erover op. Um, waar ik het wel graag met je over wil hebben is het volgende. Ik, uh, ik stond afgelopen donderdag stond ik in de kroeg en uh, was ik aan het kletsen met een vriend van mij en toen hadden we het. We hadden het over liedjes die je vroeger op de achterbank luisterde als je uh, op vakantie ging. Terwijl je op vakantie ging naar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, noem maar op. En dan had je altijd van die cd's van je ouders. Die namen ze dan mee. En dan, je zat gewoon heel lang in de auto vroeger. Tegenwoordig gaan de mensen heel veel met het vliegtuig en zo. Maar dan zat je daar in die auto en dan reed je maar, reed je maar. Moest je echt wel 13, 14 uur rijden. En, uh, en dan hadden je ouders dus cd's namens mee. Of een bandje waar je allemaal liedjes op zette die je leuk vond. En ik dacht meteen aan de vakantie wat ik al deed met mijn ouders... dan gingen wij naar uh, de westkust van Frankrijk, daar bij Bordeaux. Weet je, zo, aan, het, aan, de, aan de westkant. En dan reden we ongeveer twee dagen over, mijn broer en ik op de achterbank... en daartussenin aan de coolbox, dus ja, voor op het strand. En voorin mijn ouders, en maar zitten, en maar rijden. Maar het leuke was dus wel dat je van die cd's had, die dan standaard voorbij kwamen. Elke week, of elke vakantie kwamen er dan weer diezelfde cd's voorbij. Dus je kreeg een beetje een soort soundtrack van je vakantie. Eén die wij altijd hadden was van de beste rockhits, waaronder... Uh, Music was my first love, ook opstond. En de cd van Paul de Leeuw. En dan niet met gewone liedjes, van uh, ik heb je lief en zo. Nee, een cd waar, waar zijn theatervoorstelling opstond. En uh, dat was dan, was dan een mooie, dat was echt een, een, een beetje zo'n theatervoorstelling, een beetje cabaret. En je hoorde wel ook voornamelijk liedjes zingen. Maar het was dan opgenomen in, uh, in Amstelveen. En dat was een theatervoorstelling... En uh, toen ik dit hoorde, de opening van die show, van die CD dus ook, die we altijd opzetten als we op vakantie gingen, ik kreeg gewoon echt weer een beetje kippenvel. Dat gevoel. En hier is Paul De Leeuw. Mooi, die aankondiging. Het zichzelf ook aankondigen. Ja, als ik dat hoor, dan zit ik echt gewoon weer op die achterbank. En, en ja, terugdenkend aan die vakantie. En dat we bij Parijs dan een cadeautje kregen. En dan hadden we een soort raar portable tv'tje... waar we dan Donald Duck filmpjes op konden kijken. Ik stond er op het midden van de coolbox. Mijn broer rechts, ik links. En ondertussen ook nog spelletjes spelen. Zoals hoeveel rode auto's Stel jij, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. De Franse tolwegen, Frankrijk. Een van die liedjes die op die cd staat ook van Paul de Leeuw, plukt, heet die cd dan in die theatervoorstelling, was een duet met Humphrey Campbell. En dat liedje is uh, de mannenmolen van het leven. Heel mooi liedje. En dan uh, zaten we daar in die uh, auto cd aan, nummertje 5 was het volgens mij of 6. En dan zongen we echt met z'n allen uit de volle borst mee. Is Humphrey Campbell! Hey. Hi, dat ben je slank. De malen molen van het leven draaien je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je maar blijft nooit lang leeg. Dus kom blijven. Je mee mag doen, het duurt misschien wel even, maar voor iedereen is er een paardje weg. In de malen molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg, dus kom, draai met die malen. In ben je misschien een beetje bang? dat zal iemand je weer vasthouden totdat je het alleen kunt. Want de malle angst duurt nooit te lang. In de malle molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait al zonder jou, je Kom vrij met die malen molen mee. En die mensen mensenlevens malen molen. Oh, oh, oh. Ga door tot je er draaierig van bent. Maar jij blijft je toch vasthouden, nou vind je het niet leuk meer. Want naast de molen is de overkant. Kom draai met die molen mee. Dus kom draai met die manen mee. Dus kom draai met die molen mee. Paul de Leeuw, de mallemolen van het leven uit zijn uh, ja, cd van uh, de Pluk, de theatervoorstelling. Wat ik dus altijd luisterde op de achterbank als wij op vakantie gingen met, uh, met mijn ouders naar Frankrijk. Wat luisterde jij? Wat is een beetje zo? Ja, de soundtrack voor jouw vakanties als je daar nou, op de achterbank zat of als je. Ja, later gewoon met je eigen kinderen ging of uh, uh, wat je luistert als je op vakantie gaat. Wat brengt bij jou die herinnering terug? 0800 1121. En elke week uh, praten mijn vrienden en collega's uh, in de BNN-bar daar ook over. En uh, ook dit keer dus over herinneringen en muziek op de achterbank. Boy's Bar. Boy's Bar. Boy's Bar. Muziek op de achterbank? Ja! Yeah. Ja, dat is lang geleden even het. Ja. <lacht> maar wij gingen nooit op vakantie. Want ik kom oh. van een boerderij. Ja, het wordt een, het wordt een tranentrekkend verhaal dat ik nu ga vertellen. Ik kom van een boerderij, en ja, dan ben je natuurlijk nooit uitgewerkt. En als we dan gingen, dan had ik ook nog de pech dat mijn ouders een voorliefde hadden voor het Urker Mannenkoor. Niet. Die ah. ziek van Vicky Brown en dat soort dingen. Dus echt, het enige waar ik nog enig plezier op de achterbank heb, beleefd... toen ik heel jong was. En ik Bert en draaien. Ja. ja, sipje en sopje. Wie niet? wie niet? Met de peels ja. ja. oh, en de verrekikker. Illustre... Ja, ik weet nog een paar sipje dingen. Sipje en sopje, twee potloden, toch? Ja, dat uh, ja, is so leuk. En een Naar oom Rudolf. <laughs> zoek, de zeep, zoek, zoek, de zeep. Maar wat ik me dan. Als ik, ik dan aan terugdenk. dan moet je, je ouders toch ontzettend veel gedeeld hebben. We hadden een cassettespeler in de auto, nog geen CD. Later wel, maar. En nog geen cd. Maar dan heb je dus... Uh, uh, voor de kinderen zet je dat op. Bert en Annie of Bas en Adriaan hadden wij ook, geloof ik. Maar dan ja, zit je dus uh, telkens... Dan draai je het bandje erom Dan zit je telkens twee keer 90 minuten naar hetzelfde te luisteren. <laughs> Bert en Annie is voor volwassenen ook leuk. Want daar zit een ja. dieper laagje ja. in. Jawel, maar om het zes keer te horen op weg naar Zuid-Frankrijk. Ja, maar liever dan kinderkoren, de sleuteltjes. Uh... Oh, uh, kinderen of ja. kinderen hadden wij ook heel veel. Oh, maar de achterbank was wel echt altijd mijn favoriete plek. Mijn ouders hadden zo'n oudere nou vier. Zo'n vierkante. En mijn vader had ook een bakkie Ken je dat? Zo'n oh, walkie, zo walkie-talkie. Dan kon hij met truckers praten en zo. Dat oh, vond ik echt super best. interessant. Had hij dan nou ook zo'n naam? Zo ja, ja, ja, ja. Ik weet niet meer wat het was. Iets van. van de volganger op naam of zo. eigenlijk. Ja. ja, echt hoor. Ja, dat vond dat wel kut. Ik ben de jongste thuis, dus ik moest altijd in het midden zitten. En dat vond ik altijd heel irritant. Dat je echt zo tussen de boodschappentas gepropt zat voor onderweg op vakantie. En dan tussen je grote broers in. Altijd in dat middenstuk. Je bent ook heel klein en handzaam. Ja, ik zit verschrikkelijk ertussen janken. Ik heb wel een beetje trauma. Ja, en op, dan zetten ze he? muziek op om je rustig te krijgen. Nou, en als je dan ruzie was op de achterbank. Bert en Ernie, nee, ruzie ja. in de iets, auto. Iets wat je denk ik nu helemaal niet meer kan doen eigenlijk. Mijn ouders roken allebei zware chac. Dus die paften gewoon met de raampjes dicht van Amsterdam tot Barcelona. Gewoon lekker een paar pa pakjes check weg hoor. En ik moet lekker kuggen achter. Er worden de kinderen wel lekker ja. rustig ja. van, Dat was bij ons zelf door. Maar, maar mijn vader was wel van het type, we stoppen niet dat we er zijn. Dat was echt jakkere. Oh, echt hoor. geen ja. nooit plas onderweg. Hele gezin ah, pampers echt, echt moest inderdaad. Mocht je ook niet drinken onderweg omdat je dan plassen. <laughs> Ja, weet, ja, ik had pakjes appelsap en zo. Ja, okay. ja en pakjes mentos, weet je helemaal... Uh... Ja, maar we zijn ook een keer... We hadden dan op een gegeven moment hadden we een Peugeot 205. En dan gingen we met, met vier mensen in en een hond. En al onze shit gingen we gewoon op vakantie. Die hond zat gewoon <tus> tussen je benen. Ja, nu, ja ik vlieg dan uh, op vakantie naar de Filipijnen en zo. Met, uh, met, met KLM, maar dat zijn dan toch wel andere vakanties, hoor. Wij gingen altijd naar Italië. En dan inderdaad met de van Bert en Ernie en, en Jippe en Jan. En ik had dat zelfs ook nog. Maar dat was heel vroeg. En toen had ik dan? op een gegeven moment mijn zus... Ik ben de, de, de tweede, en ik heb nog een broertje en een oudere zus. En die was op een gegeven moment fan geworden van Rutja Kot. Oh! <laughs> ja. dus uh, Laura Porcini. Ja, nou, ook, en Marco Bassato, dat was ook haar, haar liedje. Oh. Maar dan uh, moest het ook, zoals natuurlijk de oudste en de dominantste, moest het echt het hele bandje af oh, van Rutja Kot. Nee, maar, maar zo zie ik het wel een beetje voor me, dat als je muziek leert van je ouders, en altijd als je ouders het opzet, is het stom. Maar als je dan na, na eraan terugdenkt, denk ik, oh ja, RM, dat zet mijn moeder vaak op. Oh ja, toen stond ik er gereed Mijn moeder luisterde altijd UB40 en Lionel Richie. Oh, oh dat is oh. dus stond... het officieel. Dat de... wordt allemaal nog erger. <laughs> Dancing on the ceiling. Ik weet, nog, ik weet nog precies hoe dat bandje eruit zag. Zag je Lionel Richie? Die zat in een blauwe blouse en een witte piano. Zo, met zo'n hele mooie jaren uh, tachtig snor. Ja, fantastisch. <laughs> Daar ben ik nog steeds wel blij van als ik dat hoor. We luisterden ook al veel naar de radio. gewoon. Dat je gewoon de radio aanzet. En dat je eerst in België hij dan. Uh, Studio Brussels. Precies. En dan in Frankrijk pakte hij daar dan de Franse chansons even lekker mee. Dus je ging echt op tour met de muziek mee ook wel. Daar nee. kregen we echt het vakantiegevoel van als je ook de, de uh, mensen Frans hoort praten. Dan, ja. Dat is ja. dat veel te snel dat je echt niks kunt omdat je alleen maar. Uh, oh ja, leuze, reclames in het Frans. Oh, maar ook wel gewoon echt bandjes maken, weet je wel? Dan echt zo, nog steeds, als ik dan nu een nummer hoorde, verwacht ik dat die dan overgaat in een ander nummer. Omdat ik zo vaak oh, op dat ja. bandje was dat zo. En sommige nummers weet ik zelfs, verwacht ik een soort, soort gat in het nummer. Omdat dan soms de batterijen opgingen van de Walkman of de Ghetto Blaster in dat nummer. Dat herken ik wel, dat je nog precies. Als je het nu weer ja. hoort, dat je nog weet ja. wat de DJ die er dan nog half ja. op staat. Ja, die want die dat was natuurlijk play is en Peter Twinkie. Plezier, ja. meestal. Ja. De raarste muziek hoorden mensen op de achterbank. Wat hoorde jij, 0800? 1121. Nee, 1121, dat was hem. Igor, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hey. Ben je, uh, met Igor, hoi. Hoi. Wat, uh, wat had jij op de achterbank. terwijl je op vakantie ging en wat stond er dan op voor muziek? Uh, bandjes. Ah, nog verder terug? Onder andere sprookjesbandjes. En. Uh... New Diamond werd dan altijd gedraaid. Hé. Hey. Specifiek live. Uh, later heb ik, het, heb ik het zelf gekocht. Ik vond het ja. wel leuk. Dus ik vind het nog steeds leuk. Ja. Uh, Hot August Night. En dan dat intro. Dat, ja, dat geeft me dan wel dat vakantiegevoel. Uh. Maar dat was dan dat je... Want Even de situatie. Hoe zat je erbij? Zaten jullie dan in de auto? Of gingen jullie met een met caravan? Hoe ging het? Uh, vouwwagen. Een, een vouwwagen. Een vouwwagen? Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En uh, wat voor auto? Dat weet ik niet meer eigenlijk. En dan zat je daar dan Simca? met je ouders in? Ja, een of? Simca was dat. Welke? Een Simca. Ooit oh, van gehoord. Ja, ja, ja. Ik ben niet zo van de auto's, maar toevallig had ik het laatst over, over die. Maar dat bandje, dat, uh, dat heb ik nog steeds. Dat is nou uh, zo'n beetje 38 jaar oud. Waar Neil Diamond op stond. Ja, ja. En luister je het nog wel eens dan? Ja, ik heb nog een cassette maar uh, ik, uh, ik heb hem ook op cd en uh, ja, ja het, het, brengt, het geeft nog steeds uh, dezelfde, uh, dezelfde herinneringen, zeg maar. En wat herinner je je dan? Ja, nou ja, uh, uh, nu, nu dus vooral mijn vader, die is twee jaar geleden overleden. Ja. En... Uh, ja, dat, dat brengt dan... Dat, dat, ja, dan hou je een beetje contact met het verleden of zo. Op zo'n manier. Maar zie je jezelf dan ook weer in die auto met die vouwwagen erachter zitten als je dat hoort? Uh, ja, dat, dat heb je soms ook met geuren, hè? Dat je gelijk terecht bent uh, in die tijd. Ja, dat is heel oh, bizar. Ja, ja, in je ouderlijk huis ja, ik bijvoorbeeld. Ben 42, maar... Uh, ik kan ook wel, wel spreken van vroeger. Ja, ja, ik kan zelf spreken van vroeger, ik ben 24 dus. Ja, oké. Okay. Maar, dat heb je dus met geuren, maar dus met die plaat van Neil Diamond, heb je helemaal dat je gewoon terug bent, uh, Nou, ja, wat ik zeg, in die auto op weg naar Frankrijk ging je? Ja, dat, dat, dat, dat, dat rook in de auto, dat, uh, dat uh, herinner ik me nog het best. Dat is echt smerig. Dat werd flink gepaft. Dat, dat vond ik echt smerig. Dat, uh... Zo net hoorde. Ja, ja maar. maar uh, ik, ik had begrepen dat je dat stukje draait. Ja, nou nee, ja, ik, uh, ik, ik wil wel ja, ja, een stukje. Je draaide zo net ook een intro van uh, Paul de Leeuw. Ja, dat is leuk. Toen kwam ik daarop. Maar dit, uh, dit bandje is helemaal grijs gedraaid, geloof ik. Oké. Okay. Ik ben wel een exhibitie geworden, maar. Uh, ja. Op de radio heb je misschien in betere kwaliteit. Ja, nee, zeker. Ik heb hem hier. Uh, Neil Diamond. En uh, alleen welke plaat moet ik nog even uitzoeken. Welke was het ook weer? Welk uh, nummer? Dat intro heet uh, Crunchy Granola Sweet. Suite. Oké. Okay. En als je dat hoort, ben je weer helemaal terug uh, in die auto op weg uh, naar Frankrijk. Ja, nou, ik vind het ook wel een ontzettend mooi. Uh, nog steeds uh, gewoon mooie muziek. Ik vind niet alles van uh, Diamond, Neil Diamond leuk. Nee. Maar uh, Specifiek dit Hot uh, August Night. Uh, ja, dat uh, kan ik wel waarderen. Nou, Laten we naar gaan luisteren. Dankjewel voor het bellen, Igor. Oké. Okay. En een fijne nacht Goeie. nog. Jo. jo. Heb je ook zo'n plaat als Igor 0801121? Het is Neil Diamond dan. Speciaal voor Igor, hè? Zit hij weer oh, op vakantie? Lekker. Mine. And the tune can be sung and the words all rhyme And it don't say much and it won't offend If you sing when it's cool then I will ascend your home Never knowing what you're growing Now we can. Speciaal voor Igor. Crunchy granola sweet van Neil Diamond. BNN Radio 1 Nachtbrakers, Frank van der Lenden. Ja, en Igor die uh, luisterde die dus op de achterbank terwijl hij op vakantie ging. Met de vouwwagen erachter. 0801121. wat luisterde jij op de achterbank vroeger toen je op vakantie ging? Iedereen heeft wel een liedje dat erbij past: dat je op vakantie ging of op vakantie was. Vlin, goeienacht! Goeienacht, nachtbrakers! Ja. Hi. Ja, hallo! Hoi! Hoi! Mijn naam is Vlin. Ja. En ik heb gebeld niet omdat ik zozeer op de achterbank uh, sterke herinneringen heb aan mijn vroege oudersvakanties uh, en zo. Want mijn vader was eerder van. Uh, hij wilde niet afgeleid worden van het verkeer, dus onderweg niet al te veel muziek. Nee. En ook al helemaal niet te veel spelletjes, ook. Dus we zaten echt gewoon keurig uh, netjes ons koest te houden. Maar uh, <laughs> hoe lang zat je uh, in de auto? Uh, ja, van, uh, van ergens midden Duitsland naar uh, uh, de kust van Italië. en bij best ver. Bij Jezus ongeveer. Dus dat was wel echt een hele dag rijden, ja. En je moest je de hele tijd koest houden? Je mocht niet bewegen uh, of praten of zingen? Ja, als het, even, als het even kon, mochten we wel braaf zijn, ja. Maar uh, daar staat tegenover, ik heb in Italië leren zwemmen. Mm -hmm. En die avond dat ik uh, uiteindelijk als uh, uh, zwemster uh, gevierd werd op de camping... Uh, dat hield in dat mijn moeder een nummer van mij had aangevraagd op de campingomroep. <laughs> ja. de campingradio. Ja, de campingradio. Zo groot was die camping, inderdaad. Klinkt Goed. idioot, maar zo ja, was het. Ik vind het wel leuk. Ja, en, uh, en zij wisten, ik was toen een jaar of drie, vier, dus ik was uh, heel jong. Maar ik uh, ging niet naar een kinderdagverblijf, ik uh, speelde gewoon veel thuis. En mijn moeder was huisvrouw en uh, zij luisterde veel naar de radio... terwijl ze met al haar huishoudelijke bezigheden uh, werkzaam was. Ja. Uh, dus ik, ik luisterde mee naar de radio en zij wist dat ik graag naar Mireille Mathieu luisterde... En Marijn Mathieu had toen veel liederen van Edith Piaf mm -hmm. vertaald in het Duits. En die zong ze dan. En dat vond ik altijd heel mooi. En ze had toen voor mijn, uh, ik, ik noem het bijna afstuderen, maar, zeg maar afzwemmen, zeg maar. Op die camping, uh, ja, ja. Ja, op de camping heeft zij dus van Marijn, van Marijn Mathieu een nummer voor mij aangevraagd. En dat werd toen die avond gedraaid. En dat vond ik heel leuk. Ja, mooi. En als je toen... dat nummer hoort, ben je weer even terug op die camping. En dat je gehuldigd ja, wordt dat je je zwemdiploma hebt. Dat was mijn kindervakantiegevoel, ja. Mooi. Van, ik, heb, ik heb toen leren zwemmen. Ja. Lekker hè. En het is zo fijn aan muziek dat je weer even terugbrengt brengt naar die tijd. Dat je daar gewoon eigenlijk ja. bijna weer staat. Of, nee, hoe oud zou je ja, zijn geweest? Want we praten, ja, want ik ben zelf van 63. Dus we praten uh, 67, 68, die jaren. praten we over. En dat was Mireille Mathieu um, toen eigenlijk al een ster... ...maar met nog wel een veel jeugdigere stem dan dat ze vandaag heeft. Ja. En ze treedt nog steeds op, ondanks haar leeftijd. Ah, ja. Ja. Dus uh, en iedere keer als ik haar hoor, dan heb ik nog steeds het gevoel van... ...en, en toen kon ik zwemmen. Voilà. Ja, te gek. Dank je wel ja. voor het bellen, Flynn. Leuk verhaal. Ja, graag gedaan. En okay. een, uh, een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde voor jou. Dank je wel. Jo, ja. Yes. Waar luisterde jij naar op de achterbank terwijl je op vakantie ging? Richard, goedenacht. Goedenavond. En? en? Nou ja, mijn verhaal is een beetje tweeledig. Want um, uh, al mijn klasgenoten gingen in de lagere school allemaal op vakantie naar Frankrijk. Of naar Spanje. Ah. En wij gingen, ik woonde in Zwolle, wij gingen naar Drenthe of naar Twente. En, um, dat, uh, dat verbaasde uh, zowel ik als mijn jonge broertjes, waarom wij nooit zo verder gingen. Totdat later mijn moeder vertelde dat wij, een, uh, als wij meer dan een half uur in de auto zaten, het altijd vechten werd. En dat mijn ouders het uh, nou ja, zo snel mogelijk op het vakantieadres wilden zijn, om er vanaf te zijn. En toen ik 18 werd, mocht ik uh, voor het eerst met mijn auto, had ik net mijn rijbewijs, mocht ik uh, de auto van mijn ouders lenen. En dan ging ik met vrienden op vakantie naar Ardennen in België. En toen bleek dat uh, halverwege in België de auto kapot ging, of oh. in ieder geval de radio kapot ging, ja, ja. ja, ja. en dat we alleen de cd's die mijn vader nog in de auto had zitten uh, nog konden draaien. En het enige wat we die uh, uh, vakantie hebben kunnen draaien een week lang waren cd's van de Slaken Festival <laughs> ergens uh, midden jaren negentig, waarbij Coquette Kotinka, het uh... Oh die? Nee. Oh, die. Ja, Kleine Kokette Kotinka. Dus als je... Als je mij in principe wilt doen naar jeugdcentrum, dan uh, vraag je om die te draaien. Want dat was inderdaad uh, het, uh, het, het, het. Dat is het enige nummer wat ik nog kan herinneren. En voor de rest waren het allemaal slagendummers. Van je uiteindelijk. Uh, waren in ieder geval blij dat we weer terug in Nederland waren. En dat we uh, weer een normale radiozender konden ontvangen. Maar is het nog wel een leuke vakantie geworden? Als je dus ja, ja, de autoradiostuk ging en je ja, moest. Nou moest... ja, eigenlijk, weet je, als je die CD drie keer gehoord had, dan. Uh, of hebt... Uh, uiteindelijk ga je het meezingen en uh, dan wordt het uiteindelijk een soort camp en uh, wordt het alweer leuk. Maar de eerste twee keer, als je ja, als je ongeveer acht uur uh, of een kleine, kleine acht uur door België heen aan het uh, rijden bent en je hebt uh, twee keer die cd gehoord, dan, uh, nou ja, goed, ik laat het zo zeggen. Uh, Benny Nijman, Kogette Kotinka en uh, de wat rustigere mensen van André Vertuin, die... Uh, heb ik op een andere manier leren waarderen. <laughs> ja, oh, wat grappig inderdaad. Maar ook dat liedje, dat als je dan herinnert aan je eerste eigen autoreisvakantie. Ja, precies. Ik weet niet of dat de meest bestoer herinneringen is, maar... Het Totaal niet! Verhaal. Nee, maar het, uh, de grap is wel dat ook mijn vrienden die daar bij aanwezig waren... ook nog steeds, dat ze uh, het uh, nog steeds kunnen meezingen. Dus dat is wel uh, op zich alweer weer grappig. Goed. Goed verhaal, dankjewel uh, Richard. Yes, oké. Okay. En een fijne dag nog. Ja, jij ook. Yes, hoortjes. 0801-121 met jouw achterbankverhalen. Welke muziek doe je, doet je daar aan denken dat je daar zo zat op weg naar vakantie? Zometeen. Uh, maar Jan nog eventjes ook. 0801-121. Everybody knows the way they do. That jubilee lasted a day or two. Got you feeling so brand new, Like I've been home.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 Sabrina Stark, All In Line. Luister naar Radio 1 en het gaat over ja, de muziek op de achterbank. En eigenlijk de herinneringen aan je vakantie terwijl je op die achterbank zat. Waar je dan aan denkt. Marjan, goeienacht. Hallo. Hallo. Um, ja, ik wilde reageren in verband met uh, het feit dat je het had over Paul de Leeuw. Oh ja. Die hoorde in de auto bij je ouder. Ja, fantastisch. Met het liedje De Malle Molen. Mooi liedje. Ja, daar heb je dus goede herinneringen aan. Ja. En je vindt het een mooi liedje. Maar ja, nou, het leuke is ja. dat het origineel is uh, door Hedy Lester gezongen ja. in 1977 tijdens het Eurovisie Songfestival. Niet! Dat wist ik niet! Ja, ja echt waar. Nou. Dus, ja, het is een hele gekke combinatie van zaken, ineens. Ja. Maar uh, dat is zo. En ze is er zelfs op de 12e plaats mee geëindigd. Oh, best een goede score nog. Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar Jan, ja. mag ik zo meteen, uh, want heb, je, heb je, je, hebt zelf toch ook wel een beetje achterbankmuziek? Of in ieder geval dat je een beetje in zo'n situatie komt als je de, de, weer een bepaald liedje hoort? Nee, dat heb ik niet. Helemaal niet? niet? Ik, ik zat op de voorbank, want <laughs> ik ben zo oud dat uh, in die tijd mijn ouders nog geen radio in de auto ah. hadden. Nou ja, dan uh, bedank ik je voor deze informatie en ga ik naar het NOS-journaal. Nou, graag gedaan. Oké. Okay. En? En. <lacht>